Post AG7, post AG7, dit is dringend. Op welk tijdstip is trein 89 uur vertrokken? Post B12, post OS4, post AL13, post GB9. Hier, post B13, trein nummer 89 is hier nooit aangekomen. En het verheugt mij dan ook bijzonder dat ik vandaag.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 onder leiding van de heer Pelsel te danken... dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de bedoelde uitbreiding... de onderlinge verbinding der metten... tot de technisch uitvoerbare mogelijkheden beheurde. Wat moet je toch met die toegooi, Jan? Oh, collega's, praten nu ah. eenmaal graag met elkaar. Kun je met mij niet over praten? Nee. Omdat je me te dom vindt natuurlijk. Maar over gewone interessante dingen wil je nooit praten. Zoals de ondergrondse...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 C11, trein richting C8. Controle BR2, trein richting G11. Controle VK3, trein passeertwissel AX richting A7. Controle OL5, trein richting K27. Controle X3, trein richting 014. Controle CK, trein S38. Controle FA, treinrichting richting G9. Controle LB U21. Centraalpost A1. Oké, okay, Bobby, we draaien. Alles loopt op rolletjes, gooi de automatische bediening er maar in. Je loopt altijd met je hoofd in de wolken. Toegolden en nog eens Jan. Sorry. Trouwens. Ja? Toegoljan is toch helemaal geen algebraaikus zoals jij? Nee, nee, hij is topoloog. Maar dat heeft ook met wiskunde te maken. Ja, je wilt gewoon met een man praten. Dan even goed in de kroeg gaan zitten zwetsen. Ja, nee, doe toch niet zo dom. Toegoljan ontwikkelt een nieuwe topologische theorie. En voor zijn berekeningen heeft hij al nou gebruikers nodig. Oh, en jij hebt een sloof nodig om eten te koken en het huis aan kant te houden. Maar hoe weet als ze per ook nog wat meer wil? Doe nou niet zo gek. Nou, ik kom zo terug. Wat ga je doen? Ik ga even naar beneden om te zien of de Godian er is. Oh. Controle PX1. De kan ik op route X een extra trein krijgen. Want die voetbalwedstrijd zit we een beetje krap.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 hou oh, jij je liever bij je algebra? Wist jij dat Toegol Jan een groot man is? <tie> Zo ongeveer jij? Die, die theorie van hem. Ja, als algebraicus begreep ik er niet veel van. Allicht. Maar ik kan toch wel inzien dat het belangrijk is. <tie> Natuurlijk, dat waar. Jammer dat hij niet thuis is. Ja. Het is niets voor hem. Wat? Uitgaan en dat soort dingen... Nee, dan jij, hè. De hele dag gaat de weer met je vrouwtje om haar een plezier doen. Oh, hij zal zo wel thuiskomen. Alle posten, alle posten. Hier Centraalpost. Het is drie uur, we gaan sluiten. Wel te rusten. oi, mm. oi. Uh, alles oké, okay, Hans? Voor zover ik het nagelopen heb wel. Het loopt allemaal lastig. Maar, wat is er? Het afmeldingsregister werkt niet. Dat is onzin. Het blijft op rood staan. Stolk. Stolk heeft zich niet afgemeld. Dat weet je toch niet op? Hij zal het vergeten zijn of hij is laat vanavond. Leg een briefje neer voor de proef van morgenochtend. Oké. Okay. Uh, Draai de hoofdschakel maar uit. Nou, eh. Uh, Dat zit er op, hè? Tot morgenavond. Ja. Dat maar. Hmm. Hmm. Ja. Ja. Ja. ja. Koepel. Wie hmm. belt het alweer godsnaam zo vroeg? Die ga. Ja. Bobby, met hand. Uh, zo haai je het in je hoofd? Sorry. Ik sliep nog. Ja, het spijt. Maar zit je ergens? Dat wil ik je juist zeggen. Hoef jij misschien niet te slapen. Jawel, maar... Je hebt er ook avonddienst. Ja, dat klopt, maar... Nou, laat mij dan slapen, alsjeblieft. Als jij geen slaap nodig hebt, moet jij dat ja, weten. Maar de mij nou liever. Nou ik, ik slaap nog half vanavond, mag je... Hoor. Er zijn moeilijkheden ja. op de centrale. Ja, wat? Hoe kun jij dat dan weten? Waar ben je dan? Nou? Ja, op de centrale, natuurlijk. Ze hebben me opgebeld en gevraagd te komen. Dat had je nooit moeten doen. Herinner jij je dat we gisteren een met? missen? Ah, stork, stork. Die had zich alleen niet afgemeld. Maar dat wil Drimmers nog niet zeggen dat hij, hij eventueel... Hij is niet de Wat? enige. Hoe bedoel je? Van Wateren. Wat dan Van Wateren? Hij heeft zich ook niet afgemeld. Ja, ja, dan zijn ze het alle twee vergeten. Geef ze pakken op een donder en dan... dan dat, hebben we... dat kan niet. Waarom kan dat nou niet? Houd toch eens op met dat gezeur. Eh, Bobby, Stolk en Van Wateren stonden gisteren al open het afmeldingsregister en dat staan ja, ze nog. Ja, gisteren hebben ze vergeten zich af te melden. Nu zijn ze weer gewoon aan het werk. Het is een nieuw systeem. Wacht, tot vanavond je Nee.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 Niks. Wat nou niks? We zijn nog niks verder. Op welke trein rijdt Stolk? 89. En van Wateren? Zal eens kijken. Sorry, maar hm, wat is het? Van Wateren? Van Wateren rijdt ook op 89. Zo. En waar is 89? Hoe, hoe kan ik dat nou weten? De treinen worden niet op nummer gecontroleerd.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 Op PX12 is hij nooit aangekomen. Heb jij daarvan terug? Je zult het moeten melden. Wat nou, wat moet ik nou melden? Dat een trein de plotting ervoor kan heeft gegeven om je lucht op te lossen? Meneer de directeur, ik heb al mijn zakken nog eens nagevoeld, maar trein 89 is toe, soms dat soms dat zei. Je zult het toch moeten melden? Oké, okay, oké. Okay. Nou, we maken er wel wat van. Ik even wachten, ik ga ik achter die schrijfmachine. Rapport Centraal Post aangaande de trein 89. In de avond van 4 maart, jongsleden, weg om 10 uur 34.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 De verbindingscomplexiteit grenst aan het oneindige. Een oneindig aantal singulariteiten. Waar de binnen- en de buitenkant over gaat, valt niet te zeggen. Opgesloten in zijn eigen binnenkant, zogezegd. Het is dubbelwaardig, of nog erger. Van een waar kunnen we niet meer spreken. Maar u bent krankzinnig, professor.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 Denkt u, professor, dat, uh, dat dit wat oplevert? Amsterdam 1 L trein richting X-12. Daar nou, heb je m. Wat heb ik u gezegd? De trein is in het systeem. Niks, geen topologie, geen wiskunde. Amsterdam B-7 trein richting B-8. Hé, eh? dat is onmogelijk. Kan dat? Van route X naar route B? Alles kan, meneer de W. De verbindingsmogelijkheden zijn onbeperkt. Wel, nee. Amsterdam B-4 trein naar B-5.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 Hij reed beneden voorbij. Ik heb het gehust. Mee naar beneden. Agent, agent, hebt u hem gezien? De trein? Hij moet hier langs gereden zijn. Sorry, sorry meneer, maar. Maar, maar wij hoorden hem boven langs rijden. Was u niet op het bovenste platform? Daar moet u hem gezien hebben.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 Zou je voorzichtig zijn? Hoe bedoel je? Ga je met onderganzen? Oh, Daar is toch niets op tegen. Nou, tot vanmiddag, hoor. Ja. Kijk toch maar een beetje uit. Nee, maar... Jan de Hertog. Ach, professor Van Walen. Dat is lang geleden. Nou, uh, dat valt toch wel mee? Hoe gaat het tegenwoordig?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 Tijd niets gehoord, maar ik ben pas geleden ja, dat nog al heel wat maanden terug. Tja, maar nou overdrijft u toch? Een zestien horizontaal overbrenger van slaapziekte. Zeevlieg. Zee, Hehehe. ik begin goed te wachten. Ja, dat dus klopt. En misschien weet u de volgende dan ook. Weg. Met één schuin vlak. Kegge? Oh ja, dat zijn woorden die nog als voorkom in raadsel. Nou, niet dat ik weet. Zeg eens. Volgens mij maakt u meer raadsels dan u toe wilt geven. Dat klopt als een bus. Oh ja, het zijn bekende woorden. Hmm. 21 verticaal. Rivier in Frankrijk. Vijf letters. Dat kunnen er zoveel zijn: Seine, Loire, Isère, Rhône. Isère, die is het. Hoe kunt u dat weten? Dat hangt toch van de andere woorden af? Maar dat klopt. Zeg eens, professor. Ik begrijp het ook niet. Het komt me bekend voor. Dat kan onmogelijk. Deze kruiswoord staat in de krant van vandaag. Er klopt iets niet.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 Wie heeft er aan de noodrem getrokken? U bent van Wateren? Jawel, meneer. Zeg tegen Stolk dat er een ernstig ongeluk gebeurd is. Is hier een vast? We staan ervoor, zo gezegd. Maar hoe weet u dat ik van Wateren ben? Zo. Hallo. Hallo. Hier 6-9. De directeur-generaal, het is dringend. Trein nummer 89 is terug. niet zo volkomen. Lichamelijk niet. Hun tijdsbegrip moet wel in de war zijn. En toe, Gauwjan, heeft u die gezien? Nee. Waarschijnlijk is hij als gewoonlijk bij amsterdam Amsterdamrak uitgestapt. F6, zoals u weet. Dat is heel jammer, want ik zou hem nu wel eens willen springen. Net als ik. Overigens, het is nu het moment om de nieuwe verbindingen te sluiten. Te laat, professor. Hoe bedoelt u? Twaalf minuten geleden is Zwitserland Amsterdam en Den Haag. Trein nummer 143 verdwenen.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 Herman van Elen, Floor Koen en Han Koenig. De regie was in handen van Leon Povel. In ons dinsdagavondtheater herhaalden wij een hoorspel dat eerder werd uitgezonden op 2 augustus 1968.